Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Gaat het kabinet inderdaad excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden? Daar komen we zo achter. Premier Rutte begint rond dit moment met een toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag. Eerder lekte uit dat het kabinet vandaag excuus maakt, maar dat leverde een hoop kritiek op. Vooral over de datum, want veel organisaties vinden dat die excuses eigenlijk op 1 juli moeten komen. De dag dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag, ja, wat wordt het? De tekst is natuurlijk geschreven, wordt vast een mooi verhaal... maar het wordt in heel kleine klink is het maar gedeeld... juist omdat er afgelopen maand zoveel over is uitgelekt... waardoor het kabinet toch een beetje in verlegenheid werd gebracht... en ook allerlei belangengroepen uh, hakken in het zand zetten... zeiden waarom is er niet met ons gepraat? Dat heeft het proces niet vergemakkelijkt, laat ik het maar zo zeggen. En uh, vandaar dat we het nu dus officieel nog niet weten... maar ja, ik ga ervan uit dat er een vorm van excuses komt. Bij een zorgboerderij in Wedde in Groningen zijn twee medewerkers aangehouden. Ze worden ervan verdacht hele kwetsbare cliënten te hebben mishandeld. Op de zorgboerderij wonen mensen die hele zware zorg nodig hebben. De politie kreeg er afgelopen tijd meerdere meldingen binnen over de locatie. Ook Alberto Stegenman ging er een keer undercover. Die beelden staan niet online, maar gebruikt de politie voor onderzoek. Nog nooit was het zo druk op de spoedeisende hulp als afgelopen weekend. Dat kwam natuurlijk door de gladheid. Veel mensen kwamen binnen met botbreuken of andere verwondingen. Verschillende hulpposten moesten meer mensen invliegen om de drukte aan te kunnen. En ook bij autogarages was het extra druk door alle glijpartijen. En dan nog naar Elon Musk. Hij heeft zichzelf door miljoenen stemmers op Twitter laten wegsturen als topman van het bedrijf. Vannacht plaatste hij een poll met de vraag of hij als baas moet opstappen. tegen redacteur Nando Kastelein. Er zijn ruim 17 miljoen stemmen uitgebracht in deze niet-representatieve peiling. 57,5% van de stemmers vindt dat Elon Musk moet opstappen. Hij zelf heeft ook niet gereageerd. Hij zei van tevoren wel dat hij de uitslag zal accepteren. Musk is eigenaar van Twitter. Uh, of hij nou opstapt als CEO of niet. Hij behoudt het laatste woord. Er staat nog geen opvolger klaar, zei Musk eerder al. Het weer dagje regelmatig wat regen, maar niet zo koud als de afgelopen dagen. Maximaal 8 graden vanmiddag. Morgen ook nat en dan zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in de regio Die staat op de A10 Zuid richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en dit geeft 20 minuten op onthoud. En de N200 Amsterdam richting Haarlem tussen Westpoort en Halfweg. Bijna een half uur op onthoud en twee kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 dat had je in die tijd van die 12 inch platen. En die gingen nog wel even door binnen Veugen. Ja, ja, ja, ja. Je hoorde Alicia en Baby Talk uit de jaren 80. Nou, hij slaat zeker, wat ik zeggen, hij slaat natuurlijk over. Daarom duurt het zo lang allemaal. Ja, je hoorde hem Ja, Ja, ja, ja, Nou, we zijn er weer. We 2 van Zandvoort op zaterdag. Vanuit de kerststudio van ZFM. Ja, inderdaad. Nou, want dit uur gaan we het eens even hebben over uh, Omgevingsplant Strand. Waar uh, krijgen we een uh, persuitnodiging van de gemeente Zandvoort. En dat wordt aanstaande dinsdag, wordt dat besproken met de pers. Dat om, omgevingsplan strand. Maar ja, wij hebben er al, in ieder geval op het ontwerp, hebben wij al beslag uh, weten te leggen. Dus uh, nou, we zullen eens even kijken waar dat er zo'n beetje over gaat. Dan nog even een update over, het, uh, over de, de hulpdiensten. Er is een uh, grote brand gaande momenteel in de Trompenburgstraat in Amsterdam. Um, en dat ligt in, eens even kijken, wat was het ook alweer? Amsterdam Zuid. Ja, bij, uh, bij de Zuidas uh, in de buurt. Uh, uh, wat hebben we nog meer? Um, nou, dit uur gaan we natuurlijk Jolanda Verstegen in de uitzending halen. Want uh, er is natuurlijk van alles te doen in het dorp. Het um, is super druk uh, echt ja, gezellig vanmiddag. Precies. Um, de sprookjesfiguren hebben we nu uh, rondlopen, Benno en, en uh, de kerstman. En die zit in het hotel he? uh, XL. Daar kan je mee op de foto trouwens. Oh ja, wat leuk. Ja, nou ja, goed. En, uh, uh, uh, ja, we, we, we. we hebben het zingen, de Christmas Carols. En de ijsbaan, hè? Zo dadelijk uh, ja. gaat die open, hè? Om ja, kwart, ja. Voor zes. Zes, kwart voor zes. Ja, wordt geopend door uh, wethouder Lascaré. Die gaat hem openen. En um, nou, die is een klein toespraakje natuurlijk. Een handeling. Uh, misschien dat er een linkje wordt doorgeknipt. Wie zal het zeggen? Misschien wordt hij nu al een beetje ingeschaatst Dat zou ook zomaar kunnen. Zeker, even testen. Even testen, ja. Dat moet natuurlijk wel getest worden. En uh, nou ja, en, en zo komen we het uur wel weer door natuurlijk. Ja, vorige week hadden we de oude ijsmeester. Hè, want hij doet het al heel lang, dus... Uh... Sorry Leo Miesweek, ik noem je even een oude ijsmeester, zeg maar. En dan bedoel ik niet dat je oud bent qua leeftijd, hoor. want het is een jong god nog natuurlijk. Nou ja, precies. Maar ja, hij doet het al heel wat jaartjes, Leo, als ijsmeester van de ijsbaan. Doet hij niet alleen heel veel vrijwilligers bij de ijsbaan. Vanmiddag dus voor het eerst open en dan tot 8 januari kunnen we ervan genieten. Heerlijk. Heerlijk. Lekker uh, en muziek schaatsen. En, uh, en we hebben ook muziek. Uh, even kijken hoor, want ik heb een gouden oude. Oh. En die is later in een uh, dance uh, uitvoering uh, uitgebracht. We hebben het over Because the Night. Hier is Patty Smit. I'm gonna Ja, daar kan uh, Flappy van uh, Joep van Heck niet tegenop, hoor. Tegen deze plaat. Dat denk ik ook. Niet. Mariah Carey-Ordia en uh, All I Want For Christmas Is You. We kijken even op uh, Spotify uh, hoe vaak die uh, gestreamd is uh, op dit moment. Ja, en? Dan dus zou je net zien dat de uh, telefoon natuurlijk... Uh, oh nee, daar heb je hem. Yes. 1 miljard, 322 miljoen, 263.287. Ongelooflijk, ongelooflijk, Dus, nou, dat is uh, kassa ja. voor uh, Mariah Carey. Ja, zeker. Als zou je maar 1 tiende cent per streaming krijgen. dan nog, uh, gaan er uh, gewoon even kijken, een paar... Uh, uh, dan schuift hij je en een paar uh, uh, nulletjes op... maar dan blijft er nog heel, heel veel over. Ja, ongeveer 2 miljoen uh, per jaar. Uh, Alleen, maar voor, dit liedje, Alleen voor dit plaatje. Ja, ja, nou, ja, toch ja, wel maar, lekker. Ja, precies. Nou, eens even kijken. Afgelopen dinsdag heeft het college van BMW van Zandvoort... het nieuwe omgevingsplan Strand vastgelegd. Uh, aankomende dinsdag mag de pers... De, dit uh, 100 pagina's dikke plan met uh, wethouder Hendricks doorgaan nemen. Gebeurt morgen, of tenminste dinsdag 20 december om half drie in het Raadhuis. En, um... Nou, de pers die kon zich daarvoor opgeven. Dat zal zeker gebeuren. Ik verwacht de collega's van het Huis de krant daar zeker aanwezig. En, en de radio natuurlijk. In de radio, maar in ieder geval van de krant die zullen aanwezig zijn. En waar gaat het omgevingsplan? Dat gaat dus over alle activiteiten op het strand, de boulevard en in de zee... in goede banen te leiden. En daar zijn allemaal regels voor nodig om de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit te bewaken. De regels voor het strand zijn in de loop der jaren versnipperd geraakt... over huren, overeenkomsten, bestemmingsplannen... gemeentelijke verordeningen en beleidsnota's... waardoor het voor ondernemers en bewoners een onoverzichtelijk geheel is geworden... en het niet altijd helder is wat wel en wat niet is toegestaan. Al deze regels worden nu gebundeld in één omgevingsplan... voor het strand van Zandvoort. Ook worden er regels aangescherpt en worden er ingezet op verdurende. ...en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Stadvoort trekt jaarlijks maar liefst 5,3 miljoen bezoekers. Een groot deel hiervan komt voor het meer dan 9 kilometer lange strand... Het strand vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het toerisme en economie van Zandvoort. Het kenmerkt zich door de vele verschillende activiteiten van ontspanning en watersport en grote diversiteit aan gebruikers en bezoekers. Nou ja, wij hebben dat rapport hier. Ik heb het hier voor me. RHO-adviseurs, die hebben in ieder geval uh, het ontwerp van het omgevingsplan uh, Strand uh, online gezet. Waarom, weet ik niet. Maar uh, jij bent een beetje doorgelezen, erop. Nou ja, wat mij uh, opviel is uh, de regels uh, voor uh, de kiters. Ja, uh, ja, die worden toch wel een beetje verduidelijkt, uh, zeg maar, uh, in het plan. Dus uh, dat is alleen maar een goede zaak. Dan mogen ze niet te hoog vliegen of zo? Nee, het... uh, laagvliegers. Want uh, <laughs> dat er klettert er wel eens en uh, gaat wel eens mis hoor, die kaiters. Ja, geregeld. Eh, maar ja, ja. ja, Zandvoort, daar mag het. Want in heel veel gebieden mag je gewoon helemaal okay. niet kijken. Okay, en ja. hier heb je, ja, heb je genoeg uh, uh, gebied om te kijken. Ja. Dus, uh, nou ja, dat staat allemaal natuurlijk ook in dat plan. Ja. De paviljoens, ja, daar hebben we het met name over de jaar rond paviljoens. Ja. Dat is altijd een punt van bespreking. Ja. We hebben er nu, als ik het goed heb, vijf. Dacht Zo. ik. Oh, het schiet lekker op. En uh, ja, ze willen er nog uh, twee bij hebben op het uh, Noordstrand. Ja, ja. En een van die twee uh, wordt dan uh, Bernie's Beach. Bernie's Beach. Dus uh, dat is okay. uh, zeg maar uh, van uh, Bernard van Oranje, het circuit. Oh ja. <laughs> en dan hebben we het over Ries, die uh, bouwval uh, die daar uh, staat. Ja. En dat zou dan een jaar rond paviljoen moeten worden. Ik hoop dat ze het wel een beetje opknappen. Dan, maar, ja, nee, het wordt een heel mooi paviljoen dan. Oh, maar okay. het vreemde daarvan, als ik het goed begreep in dat plan... Ja. staat dat ze niet echt een strandpaviljoen mogen zijn. Oh, hey, dat is ook Dat zou wel heel raar natuurlijk, hè, eigenlijk. Je, je bouwt een paviljoen op het strand, maar, maar je heet geen strandpaviljoen. Nee, dus dat het meer een faciliteit is... in de verlenging van de activiteit op het circuit... Dus uh, dat uh, bedrijven daar uh, de ruimte af kunnen huren en dergelijke. Ja, ja, ja, en dat uh, ja, ja. Ja, het, uh, het uh, paviljoen daarvoor gebruikt gaat worden. Nou, is... Maar niet echt uh, horecapunten voor nee. uh, de gewone man en nee, vrouw. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, we gaan het, uh, had je nog meer interessante zaken zo even bloot uit het hoofd? Dat... Nou nee, ja. De, de Zuidboulevard, uh, ja, de, de renovatie uh, daarvan mooi uh, natuurlijk. Die is uh, redelijk mooi uh, opgeknapt. Ja, er zijn wel een paar uh, punten natuurlijk uh, ter bespreking. Oh ja. Maar ja, uh, ja dat wordt ook uh, meegenomen in het uh, omgevingsplan. Ja, ja, ja. Nou, geweldig. Dus uh, um, nou, ik, ik heb gehoord dat het een, nog niet door de raad is uh, uh, goedgekeurd. Dus daar moeten het nog even doorheen. Maar uh, hier op, eigen, op je eigen lokale radio uh, heb je in ieder geval een tipje van de sluier kunnen horen. Zeker weten, maar er staat veel meer in. Honderd pagina's. Dus, oh ja, precies. Uh, we zijn nog... Ik nog lang niet klaar, Benno. Oh. <laughs> oh. Dat is wel het lichtje. Ja, zeker. Ja, zeker. I in Budapest, my, my hidden treasure chest. Golden grind piano, my beauty focused E.O.U. Oh, you, oh, I'd be with you. My acres of a land, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, oh, you, oh, I'd be with you.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 I divido over you. Ooh, ooh, I Give me one good reason why I should never make a change. Je. They don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, you, I'd lose it all. For you, ooh, you, you, I'd lose it all. Give me one reason why I should never make a change. My, my, hidden treasure chest Golden Grime Piano My beautiful could Oh, you Oh, I'd leave it all Oh, for you Even lekker dansen op de muziek van Omi, Jordan de cheerleader. En dan gaan we weer met de kerstbellen. Ja. Dus zaterdagmiddag nog een weekje. En dan zitten we alweer op kerstavond, Benno. Ja, dus, uh, inderdaad. De tijd vliegt voorbij en dan zijn we er ook gewoon uiteraard... Uh, Wij wel. ...met dit programma. Ja, Wij wel. Wij wel. Zo kort op zaterdag. Ja, ja, ja. Hou dat in de gaten. En, vol, nou, en ja, ja, ja, nee. Wat wil je dus... nee, ga jij verder. maar, ga jij maar. <laughs> Ah, geen ruzie naam, geen aanraad. Zo, zo kunnen we ook een uur vol praten. Ja, ga jij maar. Ja, geen <laughs> nou ja, ik, wat ik wou zeggen is: vandaag uh, uh, over een week is het uh, natuurlijk 24 december. En dan om 9 uur s'avonds worden de kerstliedjes gezongen onder de mooi verlichte kastanjeboom. Voor het wapen van Zandvoort op het gasthuisplein. Met medewerking van de wapenszangers, onder leiding van Moes Casas, uh, Greet Vastenhouw... Een accordeon um, op de accordeon en uh, Luigi op viool. Op het repertoire staat een mix van traditioneel en modern van O'Denneboom tot Santa Claus is coming to town. En dat gaan ze wel gezellig samen zingen. Traditioneel zingen de wapensangers voor een Zandvoorts goed doel. Er zijn uh, liedteksten te kopen tegen contante betaling en er is geen pin. En wie een boekje koopt, krijgt een glaasje gloeiend met als dank uh, aan het uh, wapen van Zandvoort. Ook er zijn er kerstmutsen kerst te kopen, en, uh, beschikbaar bes uh, besteld door hetzelfde wapen. En het goede doel van dit jaar is het paviljoen bij het Huis in de Duinen. Klopt dat erop? Ja, he, geloof ik. Ja ja, ja, ja, ja, ja, klopt helemaal. Zing dus lekker mee en een mooi bedrag moet worden opgehaald. En. Um dat uh, paviljoen, dat is een nieuwe huiskamer, ontmoetingsplekken waar iedereen een warm welkom vindt. Nou, daar laten we het even bij. Dan het uh, LDC-circuit-editie uh, is klaar voor de start. Na het succes van de afgelopen zomer opent het LDC-circuit nogmaals, maar nu met een speciale kersteditie. Kinderen kunnen woensdagmiddag... 21 december om half drie van start gaan met stepjes, skillers, skateboards of wat dan ook, als het maar wielen heeft. Dit evenement wordt georganiseerd op het Louis David's Carréplein voor de Blauwe Tram. Ook de volwassenen kunnen meedoen. Um, op deze speciale editie. En zij starten om kwart over drie... om de strijd met elkaar aan te gaan... met rolstoel, rollator of scootmobiel. Nou, dus wij kunnen meedoen, ja, is, ja, ja. <laughs> ik zie het rol... zelf al gaan. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. Ik moet wel even nadenken wel, uh, wat ik doe. Hoor. Nee, maar uh, mensen reageren wel heel enthousiast op het uh, evenement... Uh, op okay. het uh, louis Davidsplein. Ja. ja, een leuk evenement uh, wat uh, weer uh, terugkomt... zo rond de kerstdagen. Ik denk dat ik mijn scootmobiel uh, meeneem. Want dat is lekker... Uh, <laughs> Lekker botsen. En nou ja, je had het net eigenlijk. trouwens uh, over mutsen. Ja. Ja, kerstmutsen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Geen andere mutsen. We bedoelen de, de kerstmuts. Ik vroeg wel dat je volgende week natuurlijk, uh, als wij het oh, programma ja. doen, ja. een kerstmuts aan, uh, oh, ja. op je hoofd hebt. Mijn hemel. En misschien ja. wel kerstdraaien ook. Zo fouten, fouten, fouten. Kisten. Oh ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ik, moet, ik moet kijken of ik hem nog pas trouwens. Ja, ja. Dat uh, groeien ook eh, weer de vraag. Ja. Ja, ja. Oeh, dat is spannend. Oeh, zeven kilo erbij. Zo, ja. dus ja, ja, nou, nou. De toegang is gratis tot dit evenement. Uh, uh, maar je moet je wel even inschrijven bij uh, teamsportsurfers.nl. Uh, daar kan je terecht. En dan, na zes jaar terug in Nederland... Holiday on Ice, ja... En ze komen naar Amsterdam. Van 28 tot en met 31 december zijn ze daar te zien. Na uh, zes jaar weer terug en... Uh, eens even kijken, er waren meer steden hoor. In Groningen, Rotterdam, Den Bosch en Maastricht ook zelfs. Veel bedrijven, overheden en producenten hebben hun ijs en prijzen verhoogd. Maar Holiday on Ice is nog steeds voor dezelfde prijzen zijn niet duurder geworden. In de nieuwe kerstshow komt het publiek ogen en oren tekort. De schaatsen zijn dit keer niet alleen op, maar zelfs boven het ijs te zien. Nou, dat lijkt me wel knap. Voor de voorstelling zijn meer dan 300 kostuums ontworpen... en er is een indrukwekkend 3D-decor ontwikkeld. Tijdens de show belanden de bezoekers in een sneeuwstorm in zijn vuurwerk... en komt het publiek natuurlijk helemaal in de kerstsfeer... door een romantisch verhaal. Pure schaatskunst op het olympisch niveau wordt gecombineerd met de nieuwste technische mogelijkheden... voor een onvergetelijke middag of avond. Nou, ga dat zien, ga dat zien. En wat kost het dan? Want ja, daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar. Vanaf 29,90 voor volwassenen tot 20 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Nou, helemaal mooi. En zo dadelijk uh, gaan we naar het dorp toe, uh, Benno. Ja. Want uh, ja, onze verslaggever uh, Jolande Versteeg is daar aanwezig. Heel veel leuke dingen vanmiddag. We hebben de sprookjeswandeling. Uh, we hebben de Christmas carols. En uh, we, natuurlijk de opening van de ijsbaan straks om uh, kwart voor zes. Dus ja, uh, ja Jolande die uh, staat uh, in het centrum. En zo dadelijk uh, gaan we van haar horen hoe de sfeer daar is. Dus, Blijf luisteren voor een sfeerverslag uh, vanaf het uh, Kerkplein uh, hier in Zandvoort. En wij gaan weer lekker door met de kerst. GF Zandvoort GF Christmas. Oh, I can't wait to see those faces I'm Driving home for Christmas For Christmas Nou, in deze plaats gaan we zo dadelijk wel uh, even verder uh, draaien. Want uh, ja. Ja, we wilden natuurlijk verbinding hebben met het uh, centrum van Zandvoort. En dat is nu gelukt, want Gelukkig. aan de telefoon hebben we onze verslaggever uh, van uh, vanmiddag, uh, Jolande de razende Verstegen. Reporter. De, razende de razende reporter. Want uh, er is heel veel te doen, hè? Ja, zeker. Want uh, de, de ijsplan wordt straks geopend. Ik sta hier nu eigenlijk bij Noveltree. Tree. We, we, we mogen daar even... Een drinken, want Wij staan ook al. Over... Oh, lekker. Ja, we moeten wel. Want uh, het is, uh, je zit toch de hele tijd van die hele prieslucht in te ademen. Dus je moet echt uh, tussendoor even opwarmen. Maar uh, het is uh, de sfeer is leuk in het dorp. Maar uh, ik heb net al een paar sprookjesfiguren langs zien lopen. En die, uh, die gaan nu dus straks op diverse plekken gaan ze zitten. En kinderen kunnen dan een stempeltje halen of ze kunnen een oliebol halen of een, een, een betoverde appel hè, van Sneeuwwitje. Oh ja. Nee, nee door nee, de roos niet. Door de roos. Oh ja, je ja, viel in slapen, hè? Dus dat kan allemaal. Dus allemaal dus, uh, slapen en de slaap. kinderen straks op straat. Ja, die gaan wat te kreperen. <laughs> ja, ja, ja, ja. Weet je wat ik eigenlijk wel wil uh, weten? Of jij de kerstman al nou, uh, hebt gezien? Uh, nou, dat is goed. Ik zit hiernaast. Ik zal heel even lopen. Want ik zit natuurlijk, Lometrië, uh, naast Michel. Uh, ik kijk al even of je al uh, zit. Kijk hoor. Ik denk dat hij nog even binnen zit. Ja, want volgens mij zou die ook zijn hele familie meenemen, hè? Ja, ja, misschien wel, ja. Nee, ik zie alleen nog maar een poppetje van de kerstman. Maar ik weet ook niet of ze hier binnen gesminkt worden of zo. eens even kijken, want het uh, zou wel grappig zijn of ze hier binnen gesminkt worden ja hmm. ik, ik, zie geen, ik zie geen mensen. Ik zie geen gebruik. Heeft hij ook een, een slee en een rendieren? en Dat soort zaken. Ah, die, dat, dat is schaamelijk. Ja, nee, nee. Ik zie gewoon inderdaad gewoon gasten daar zitten. Ik neem aan dat ze waarschijnlijk... Ik denk dat ze achterin het bijgebouw van de protestantse kerk uiteindelijk uh, omkleden. Oké, okay, oké. Okay. Dus, ja, dan ben ja, jij... Uh, uh, Jolande, jij bent uh, zelf uh, vanmiddag aan het zingen, toch, in het dorp? Ja, ja we zijn eerst Ho nog op we naar Marta Flora geweest. Dat is een uh, zorgersbehuid in Aardenhout-Haarland, uh, in, uh, uh, daar net op de grens, bij die grote sportding uh, aan het randweg. Ja, oh ja. En uh, daarna zijn we naar uh, Santos gegaan en hebben we in de Halperstraat gezongen en hebben we al voor... Uh, de kaart voor de bruna gezongen. En we hebben net voor de hemel gezongen, zeg maar. Maar ja, wij beginnen langs ook al een beetje op me op koel te raken. Ja, want het uh, blijft uh, heel fris. Een behoorlijke wind ook, hè, vandaag. Dus, uh... Ja, ja. Je krijgt ook echt een hele koude neus ook, weet je wel. Ja, een ja, rode neus uh, krijg je. Ja, niet. zeker. Maar word je niet warm van het zingen? Nou ja, je stembanden wel, maar je haalt wel heel, die hele koude lucht naar binnen. En dat is... Uh, ook wel een beetje gemuikend voor je stem. Ja, oké. Okay, ja, het is ja, leuk. Ja, Ik kan, kan me voorstellen. We gaan nu naar binnen bij Doubletree. Dat uh, we dus van uh, uh, Bakker Bertrand hebben we een koffie gehad. En bij Nobeltree uh, een gruwbaantje. En uh, er staat de verwarming lekker hoog. Ja, nou, Kijk, helemaal goed. Het is wel warm. Dus ja, maar nou hadden wij vanmorgen op uh, de Facebookpagina van uh, ZFM hadden we nog een uh, berichtje geplaatst over jullie uh, Christmas uh, Carols. En er kwamen allemaal reacties op uh, uiteindelijk, want uh, ja, het goede doel van uh, jullie zingen uh, uh, was uh, ja. niet helemaal juist, hè? Nee, de speelgoedvijver, de lachende kikker is het. Dat is hem, ja. Ja. ja. Dat heeft, het, uh, de redacteur van de Facebook heeft het later wel hersteld. Wel gelukkig. Ja, ik weet niet of ik nou aan het word, maar... Uh... Nee, dat is dan heel jammer. <laughs> nee, nee, nee. Er zijn mensen die trappen om mij te vervangen. Ja, ja, dat weet ik. Ja, want jij doet uh, de tv-redactie, uh, toch? Ja, ja. Ja, nou hoorde ik maar uit... Die uit die nou, we het daar toch over hebben. Nou hoorde ik uit uh, Betrouwbare Bron... Ja? Dat het uh, ja, nou komt hij hoor. Nou, <laughs> nou krijg je hem. Uh, dat het uh, wel aan jou uh, door was gegeven vorige week al. Uh, dat het uh, goede doel stond uh, op ja, ja, de voor tv. De de maar, was voor de televisie. Voor de televisie. Maar dat ja, had je niet doorgegeven aan uh, de Facebook-redacteur Rob. Dat hij dat ook op Facebook uh, moest uh, aanpassen. Ja, slecht hè, Jonge, Jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, ik doe alles om, uh, om, uh, om ontslag te krijgen, maar het lukt me niet. De, nee. <lacht> nee we, nou ja, je bent lekker in het uh, dorp uh, vanmiddag. Je zei het al, uh, de ijsbaan uh, gaat uh, straks uh, open. Ja, over, uh, zij... volgens mij kwart voor vijf, vijf uur zo'n beetje. Oh, vijf uur al. En uh, de jongens van de radio, die zijn er al. Die zijn de muziek aan het testen. En zij moeten af en toe wel vragen of ze wel even iets uit willen doen. Dus, uh, ze door elkaar zitten zingen, dat is ook helemaal niks. Nee, en heb jij, heb jij al mogen schaatsen, Jolande? Ja. Heb jij uh, zelf al mogen schaatsen, of niet? Nee, nee, nee. Er zit ook niemand om thuis, toch? Nog? niet? hele middag niet, hoor. Nog niemand? Nee, maar het ziet er echt geweldig uit. Je kan... Uh, de rondom kan je niet meer echt delen, maar je kan dus wel uh, uh, de langs rijden dan richting uh, de koning... De schetsenweg kan je rijden, maar je kan niet bij langs het gemeentehuis uh, komen, volgens mij... Ja, ze hebben een hele mooie nieuwe houten hut ook, hè? Om het zo maar even ja, te noemen. zeker. Het is hartstikke groot. Die, en er zit ook nog een partytent aan. Toe wat daar gebeurt, dan weet ik. Misschien dat je daar misschien wel... je uh, uh, schuif onderschat van nu of zo. Dat zou kunnen. Of de DJ's van uh, Radio ZFM... die uh, gaan daar uh, feesten organiseren. Nou, of ze blijven daar continu slapen... <laughs> ja, dus dan, uh, ja meteen dan, bewaking uh, doen. Net ja. Bij de, het Serious Request-huis, weet je wel. Dat ze gaan opgesloten worden. Oh ja. Tot 8 januari. Ja, dat begint uh, zondag uh, trouwens. Uh, ja. Het ja, Serious Request. Ja, zeker. Nou, joh. Eh, ga, maar Gaan jullie nog, uh, nog ergens optreden of is het nou ja, uh, Ik We gaan nog verder uh, richting, uh, richting het uh, Kerkplein. En daarna gaan we waarschijnlijk nog, denk ik, even in de kerkstraat nog. En dan moeten we eigenlijk nog even bij de Bloemhandelbluis uh, wat zingen. En het lopen in die kou, maar ja. We hebben het beloofd, maar we zijn goed bezig met geld ophalen. Ja, want uh, mensen kunnen dat uh, geld gewoon uh, bij jullie afgeven als jullie aan het zingen zijn. Ja, en we hebben custanties uh, bij ons als mensen het af willen trekken, dan kan dat. Mooi, en uh, ook uh, via een rekeningnummer uh, uh, overmaken. Maar dat ja. staat op ons uh, tekst-tv kanaal, uh, kanaal 40 en uh, 1367. Klopt, en als je ons op straat ziet kan je ook uh, via een... Uh, uh, via zo'n uh, QR-code kan je gelijk uh, in je bankappen. Oh, openmaken. dat is wel makkelijk. Oh, ja. Oh, ja. Oh, oké, ja. of, of, of mocht je geen uh, cash bij je hebben. Dus geen kist meer. <laughs> Precies. Helaas. <laughs> ja, ik heb geen klein geld. Hè. Die kregen ze heel vaak te horen. de mensen ja, van uh, goede ja. doelen. Dat klopt. Maar dat nou, gaat ja. niet meer door. Als je het via je bankapp doet, dan uh, kan je het bedrag nog aanpassen. Dan kan je, het staat gewoon 5 euro, maar dan kan je er 2 euro van maken. Of oh, zo. een nulletje erachter. Mooi, het is voor de speelgoed uh, Vijver de Lachende Kikker. Ja, klopt. En uh, die gaan daar uh, mooie kinderen mee helpen van uh, gezinnen ja. in Zandvoort. Uh, of verjaardag... Ze uh, kunnen tracteren op school of zo, weet je wel. Dan krijgen zij traktatiegeld. Uh, ja, voor de verjaardagen. Uh, ja, klopt. Ja, ja, dus dat is wel belangrijk. En misschien, uh, ik weet niet of ze dat ook doen... maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die geen, uh, uh, geen geld hebben voor het schoolreisje, zo, dat ze er misschien uh, ook geholpen worden... Zoiets. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Hou mij ten goede. Nou, weer een mooi uh, goed uh, doel. Jullie, uh, core, uh, uit uh, hoeveel personen sta, bestaat dat eigenlijk? We zijn nu met z'n zevenen. Met z'n zevenen. En volgens mij hadden we vorig jaar iets van 11, 1200 euro opgehaald. Keurig. Zo, uh, so, zo. Uh, oh. so, ja, zeker. Uh, ja. Daar zijn toch wel mensen die het leuk vinden. En uh, ik heb die ook uh, gedeeld. Of teusels uh, dat ze ergens gegeten hadden. En uh, het is leuk je kan dan uh, van de bezigheid, kan je zeggen van Kijk de TV ofzo... ...maar onderaan staat dat steun. En dan kan je het goede doel invullen. En hij kende uh, inderdaad de speelgetwijfel, kende die. Dat is wel grappig. Mooi, helemaal goed. Ja, en uh, wat is jullie uh, repertoire wat jullie zingen? Ja, het zijn een beetje oud Engelse kerstliederen van Jack uh, the Hall Dus Wauw Polly. weet je wel. En uh, Silent Night en uh, Christmas Tree. Deze in de Engels, dat is wel een enkel Italiaans liedje... Maar uh, een Frans liedje, maar over het algemeen zijn Engelse kerstliedjes die echt heel bekend zijn. En die hoor je ook continu bij de reclames op tv hoor je ze. Je, je hoort al van uh, dat uh, bij mijn liedje, het heet Dingedong. En, uh, maar die hoor je van ding, dingen, ding, ting, dingen, ding, ding, weet je, zie dat? Dat uh, niet zingen wij. <laughs> Oké. Okay. Uh, allemaal kerstdingen. <laughs> nou ja, helemaal goed. Dus uh, jullie gaan uh, lekker zingen nog, uh, nog even de locaties waar de mensen jullie uh, zo meteen kunnen zien. Ja, op, de, op het Kerkplein en in de Kerkstraat. En uh, daarna gaan we dan heel misschien eventjes uh, nog aan het eind van de valstrijd. En misschien nog wel even naar het Wapen. Dat kan ook nog. Nou. Dus, uh, ja, we hebben geen trekker. Sorry. Ben jij nog een uh, vraag? Uh... Nee, ik ben, het is me helemaal duidelijk. Helemaal duidelijk. nou Veel plezier, dan Jolande. Jolande. Dan gaan we afsluiten. Dank je wel even voor je tijd. Ja, een als... even... fijne uitzending nog. En, uh, ga lekker uh, opwarmen. Gaat doen. Oké, okay, dankjewel. Ja. Silent Night, uh, ja die, uh, die uh, gaan we misschien uh, ook nog wel een uh, keer draaien. Maar eerst uh, gaan, <laughs> wij, gaan we... De, de, oh nee, ik, nee, misschien kan ik hem wel uh, wachten even hoor. Uh, ja, dan moet volgen. ik even, even, even kijken hoor. Het, uh, dit is weer een andere. Even kijken, Silent Night. Silent Night. Silent Night, ja. Nou, ja, nou zie ik uh, dat het systeem iets heel raars aangeeft. Oh, oké. Okay. Uh, doe maar gewoon een andere. Doe maar gewoon lekker... Iets van Dek de Hol, dus uh, dat zijn allemaal core, uh, door koren uit, uh, uitgevoerd. En ik had ik duif, nee, uh, Charles Duif nog gezien die heeft opgenomen. Ik zeg, stuur het even naar uh, meneer Harmshoek, maar het is me wel niet gelukt om jouw nummer te achterhalen, denk ik. Oh. Mooi stad. Nou, mooi stad. Ik doe het straks wel even. Oké, okay, nou hele, helemaal goed. Ik, uh, ja, ik krijg allemaal rare meldingen op het uh, systeem hier. Dus uh, ik, doe, ik ga wel even zoeken. En dan uh, komt het uh, vast en uh, zeker wel, uh, wel goed. Dus maar eerst een andere plaat. Dankjewel Jalande. Ja hoor. Oké, okay, tot dag, een dag. andere keer. Hoi hoi. Dag. Hoi. Dag. yeah We gaan toch proberen of we de silent night oh, nog kunnen draaien. Ze hoofdstukken zijn wel lekker bezig, hè? Jongen, jongen. Wat doet hij niet? Oog, ongelooflijk. Ja, ja, ja, hij deed het wel. Oh, maar. Maar ja, ik denk, die gaan we niet draaien. Oh ja. Gedisqualificeerd. Ah, Gedisqualificeerd. Okay. Zo, zo is het. Maar uh, we gaan nog wel wat anders doen, want je hebt nog wat uh, ander nieuws uh, voor ons. Ja, ik doe alvast de themadagen, want uh, daar hebben we in het volgend uur hebben we daar geen uh, tijd meer voor. Uh, want het zijn er ook niet zoveel. 18 december is het begin van. Tjanuka. En wat is Tjanuka? Dat is een Joods feest. Het feest staat al, uh, ook wel bekend als het feest van de lichtjes of inwijdingsfeest. Het feest duurt uh, maar liefst acht dagen tegen gedacht is aan het oliewonder in de Tweede Tempel van Jeruzalem. En dat gebeurde 164 jaar voor Christus, dus dat is even wel geleden. Dan is 18 december ook een internationale migrantendag. En op deze dag wordt stilgestaan bij alle migranten en de naleving van hun mensenrechten. 20 jaar geleden is deze dag uitgeroepen door de Verenigde Naties... voor de groeiende groep van inmiddels... 275 miljoen internationale migranten. En dus zo'n 3,5 procent van de wereldbevolking. Als al deze mensen in één land zouden leven... dan zou dit het vierde grootste land ter wereld zijn... na China, India en de Verenigde Staten. Dan is komende week 21 december begin van de winter... en 22 december de kortste dag van het jaar. En dan hoppa, dan gaan we weer lekker naar het licht toe. Zeker, kan zeker. Kan me zo verheugen. En uh, nou, dat was het alweer met die thema. -dagen. Dat, dat, dat was het alweer. Ja, dat. Nee, ik heb uh, trouwens gevonden waarom het uh, systeem een beetje. Uh, nee, toch niet. Toch niet. <laughs> nee, je krijgt alleen nog maar een uh, DJ-pool, dus uh, okay. ja, dat is uh, even een probleempje. We gaan ja. gewoon opnieuw uh, opstarten en dan uh, komt het goed, want uh, we hebben wel John Lennon die we nog even kunnen oh, draaien. voor ja, Imagine. Ja. Deze, ja. En dat was John Lennon en Imagine. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur, Benno. Ja. En daarna hebben we nog een druk uurtje. Daarom had je ook net de dag al gedaan. Daarom? Precies. Ja, precies. We en gaan aan de, de bak zometeen in het ja, ja. derde uur. Dus graag tot zometeen. En Billy Joel is de laatste voor 4 uur. Tot zo.